Motion by Esprit. Halterstraat-Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Als de microfoons opengaan, dan zal de muziek waarschijnlijk wel wat minder worden. Goedemorgen, we zijn weer bij Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Dit was natuurlijk De met Zandvoort heeft het. En Zandvoort zal het hopelijk ook blijven houden. Naast mij zit Gea Rutte. goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan we het allemaal verant. over hebben? Nou, we hebben wel een aardig programma, dacht ik. We beginnen als eerst om tien over tien met Jolanda... Uh, dag, het café. Daarna hebben we om 10.25 uur de Open Monumentendag op 14 en 15 september. Nel Kerkman komt daarover praten. En om 10.40 uur, ja, een roofvogel excursie in Spaanwouden. Oh, dat is, weer, dat uh, is toch wel heel Dat is wel uh, uh, mooi. Ja. Er vliegen nogal wat vogels daar boven het Spaanwouden-gebied. en af te ja. vieren naar beneden suizen om een muis of zoiets op te pikken. Ja. Daarna gaan wij uh, luisteren naar het nieuws. Daarna komen de Buffalo's ons vertellen uh, over wat zij doen en wat zij willen. Uh, dan uh, staat daar een gat. Iemand van het theater Sport Het Nest of iemand van de speelgoedbank zou ja, maar langs komen. Het Nest komen. komt volgende week, dat is al, oh. dat is al duidelijk. Nou, misschien ja. dat Nelly Lemmers wat kon vertellen over de speelgoedbank Wie Zandvoort. Weet. Mocht je het horen Nelly, kom gezellig langs. En daarna is het Jazz in Zandvoort. Het seizoen gaat weer beginnen met Hans Rijmers. Uh, de techniek is uh, de hele uitzending in handen van Mark Otte en Thomas de Jong... De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal en Gerry Rutte. De koffie wordt gedaan door Don de Grebbe, Die zit gezellig <lacht> buiten een beetje te ontspannen al. En Gerrit en ik pro proberen het programma weer aan elkaar te praten. Ja. Dus weer heel wat. Ja, ja dus gezellig. Een, heel divers. Ja. Inmiddels is aangeschoven Jolanda uh, Meijer... Uh, ik wil dus is het nou ook Zandvoort steunpunt of uh... Uh, pluspunt? Pluspunt. Uh, Zie je, je komt er yeah, niet ja, je uit, hè? In <grijpunt non> pluspunt zit uit. steunpunt ook Zandvoort. Nogmaals, het verzoek om daar één naam van te maken. <laughs> ja. Wat hier ook wel wat verwarring soms. <nus>. Ja, ja. Ja. Nou, niet soms, altijd. Ja. Uh, voor de duidelijkheid. De Burendag wordt georganiseerd door? Ook Zandvoort. Ook Zandvoort. Ja. Uh, dat is 21 september. 21 september op zaterdag. Dat is uh, nationale Burendag. Hm. Dat, bedoel, uh, dat is ieder jaar op de vierde uh, zaterdag in ja. september. Uh, dit jaar hebben wij bedacht dat wij een Repair Café gaan organiseren. Over het Repair Café. Een aantal uh, maanden inmiddels geleden zat hier ook een mevrouw ja. over het Repair Café. Dat schijnt in, in Haarlem al best een succes te zijn. Ja, ja. En zij uh, poogde ons te vertellen dat het ook in Zandvoort zou gaan gebeuren. Ja, nou, daar weten wij niks van helaas. Nou. Ik weet wel uh, al een tijdje van het Repair Café. Ik ben er ook al een tijdje fan van. Uh, ik weet dat in heel veel plaatsen in Nederland is het al. Mm -hmm. Ik, ik nou, heb al een tijdje geprobeerd om het ook bij ons op gang te krijgen... Tijd uh, ontbreekt een beetje, dus we hadden zoiets van, nou met Burendag, dat is een mooie ja, is een goede kans om dat een keer te gaan doen. Om te kijken of het loopt in Zandvoort, of er vraag naar is. Oké, okay, nou het Café bestaat uit, uh, ik heb een, uh, een koffiezetter en er zit iets aan los. En ja. ik, ik weet dat ik heb daar geen verstand van heb, of mijn stekker zit een beetje te wiebelen. Dus daar kan ik naar toe. Ja. En daar zit iemand die daar wel een beetje verstand van heeft. En die zet voor mij de stekkertje erin en ik ben weer klaar. Ja, wij hebben een aantal vrijwilligers. Die zitten in de ontvangstruimte van Pluspunt. De een neemt zijn naaimachine mee. Dus die kan een rits aanzetten of wat dan ook. Of gaatjes in je trui repareren. We hebben iemand die heeft verstand van fietsen maken. Dus loop je band een beetje aan, neem hem mee. en Misschien kan hij het ter plekke oplossen. Die hebben jullie ook al dan? Ja, die hebben we oh, okay. al. We hebben iemand die handig met elektrische apparaten en speelgoed repareren. Uh, Wat leuk. Dus ja, als je uh, koffiezetapparaat inderdaad stuk is. Nee, ja. <laughs> of je een manier, trui, kan een trui met gaatjes. Ja, ja, ik, ik heb het een beetje over, over de sponsor van, uh, van Burendag, want die doet ook in koffie geloof ik. <laughs> ja, oh, ja, Dat klopt. Sponsor van Burendag inderdaad. Nou ja, nou goed initiatief. Kan je koffie drinken bij jullie op dag? <laughs> Wij hebben heerlijke koffie, we hebben wat lekkers klaarstaan, dus kom gewoon langs met iets wat stuk is en we gaan pogen te repareren. Lukt het niet die dag, dan nemen we het in en dan krijg je een kaartje mee en dan kun je het later ophalen. Als het iets is wat wat langer duurt of wat niet ter plekke kan, dan gaan we proberen het alsnog te repareren en dan kun je het later ophalen. Ja, als je dat laat staan, ja. dan, uh, uh, dan moet het ergens anders zijn. Of, ja, ja, of iemand opstaan. gaat dat later doen? De vrijwilligers die er aanwezig okay. zijn, die gaan het dan meenemen en hmm. repareren het. Brengen het weer terug bij ook Zandvoort. Ja, okay. En dan kan je het vervolgens ja. daar weer ophalen. En doen zij dat al, dat repareren? Of is het gewoon nu nee, alleen voor burendag? Ja, het is echt voor burendag. Oh, okay. Dit is een test. Uh, die vrijwilligers zijn gewoon uh, mensen die handig zijn mm -mm. Uh, voor de hobby doen. Ja. En het is voor hun ook een test om te kijken of het leuk of het is, aanslaat. of het aanslaat ja. voor ja. ons ook. Ja. Ja, is het nou een groot succes? Dan zitten we er wel aan te denken om het structureel te gaan doen. Ja. Dus een paar Dat keer per jaar. Dat zou leuk zijn. ja, ja. ja. ja. Nou ja uh, wat je ook al zegt, het is. Uh, uh, het is uh, al in, op diverse plaatsen is het uh, bezig. Ja. In Haarlem is het al heel groot. Heel landelijk ja. ook, hè? Landelijk. En uh, ja. Jullie willen dat uh, uh, eventueel gaan oppikken? Ja, klopt. En, en wat voor cyclus denk je dan? Eén keer in de maand? één keer in de veertien dagen? Nou, we zitten meer te denken dan aan misschien vier keer per jaar. Om, de, om mee te beginnen. Om, ja. je hebt een beetje, beetje vraag en aanbod? Ja, precies. Ja. Is het nou echt een enorm succes. Er is heel veel vraag naar. Dan gaan we het vaker doen. We zijn natuurlijk wel heel erg afhankelijk van de vrijwilligers. Die dus komen repareren. En we hebben er nu een aantal uh, weten te strikken gelukkig. Weten te strikken. Ja, is omdat ja. Het, ja, Het is omdat het een middagje is. Ja, ja, maar ja. als het structureel gaat worden. Dan wordt het toch een ander verhaal. Dan wordt het een ander ja. verhaal. Dus ja. daar moeten de mensen ook echt zin in hebben. We moeten daar ja. echt een goed team voor ja. kunnen samenstellen. Ja. En lukt dat? Ja dan gaan we dat doen natuurlijk. Ja. Dat is wel dus, wel ja, erg leuk. Bij deze ook een oproep. Als je ja, zin ja. hebt, je bent handig, kom alsjeblieft helpen. Je kunt je bij mij aanmelden uh, bij Jolanda at pluspuntzandvoort.nl of gewoon even bellen met pluspunt en dan vragen naar Jolanda. Komt, Komt het helemaal goed. goed ja. Heel graag. Leuk, leuk. Ja, leuk. Dus uh, veel vrijwilligers nodig. In ieder geval uh, ja. vrijwilligers in, in, uh, in bepaalde richtingen. Techniek, uh, ja. voor iets te elektrisch. Uh, ja. Of uh, iets met computers. Ja. Ben je daar handig oh, ja. in? Is je computer vastgelopen? Uh, ben je daar Is handig ook een in om groeien. dat ja. op te lossen? Ja. Ja. Dat gaat aan de andere kant op dan. Uh, iemand die wat stuk heeft, kan die uh, jullie bellen om te vragen om daar te komen met iets wat stuk is? Nou, voor nu echt alleen maar op burendag. Ja, ja daar, dat, dat bedoel ik, mee. maar ik ja. heb bijvoorbeeld een uh, computer loopt vast. Uh, uh, uh, daar moet, moet daar iemand zitten die wat voor computers weet. Mag ik ja. dan vragen van, hebben jullie iemand die uh, dat voor mij kan repareren? Nu nog niet. Okay. Dus die zoeken we nog, die ja. vrijwilliger. <laughs> Maar ik ik, ik dus, geef maar een voorbeeld hoor. Ja, het kan ja. nog van alles zijn natuurlijk. Ja, we kan zijn nu nog aan het werven. Ja. Ja. En, ja, we hopen hoe op werf, aanmeldingen. Je, uh, met advertenties. Uh, we hebben een stuk in de krant laten zetten. We hebben stukjes op het internet gezet. We zitten nu op de radio. Ja, heel goed. Ja. Uh, we, vragen, we hebben al onze eigen vrijwilligers gevraagd. Om in de omgeving ja. ook even te vragen. Goh, heb je een handige buurman of buurvrouw? En, uh, nou, er zijn toch wel een aantal reacties op gekomen. Dus, we hebben een klein clubje. Nou, daar gaan we gewoon mee beginnen. Het begint natuurlijk altijd ja. met één Klein. vrijwilliger met ja. een plan en die gaat praten met een ja. ander. En uiteindelijk uh, komt ja. dat allemaal ja. wel goed. Ja. Ja. Ja. En het is gratis, hè? Jolanda? Ja, het Alles is helemaal gratis. gratis. He? Burendag mensen... is gewoon ja. altijd gratis. Ja. Repareren is gratis, kost niks. Koffie staat klaar. Ja. Dus kom gewoon gezellig langs. Het is van, uh, van 1 tot 4. Oh ja, tijdje. Op uh, zaterdag 21 september. Van 1 tot 4, 4. Uh, ja. bij, uh, bij pluspunt. pluspunt. Het beruchte Fomarplein. <laughs> ja. Wat nog steeds niet zo heet, maar oké. Okay. <laughs> <Zou laughs> Heb ik het eigenlijk wel een naam, dat plein? Nee volgens nee, mij he? niet, volgens mij niet. Nee, nee, nee. volgens mij Hoewel, er, er zit een kapper en er zit een tandarts, dus die moet ook een adres hebben. Gaan we onderzoeken? Ik weet niet hoe het heet. Ja, Ik dus ook niet. Maar die Z zit aan de achterkant <laughs> met een deur. Uh, ja, die ja, ja, ja, ja, ja, zit ja, aan de, de, de, de ja, andere straat. Ja, de bloemenboer niet. We gaan dat uitzoeken hoe dat heet. Maar in ieder geval, uh, <laughs> zoals we er nu over praten, is het het Vomarplein en daar uh, 21 september. Tussen 1 en 4 kan je met je uh, loszittende spulletjes, je stukken spulletjes terecht bij het uh, reperken ja, van een je zandwoord. Primeur. Ja. En dat in het kader van de Burendag. In het kader van Burendag, ja. ja. Oké, okay, wil leuk ik hartelijk initiatief. bedanken ja, voor de komst en de uitleg. En misschien wel leuk als uh, het doorgaat om daar nog eens over door te bomen ja. wat nou de structuur daarin gaat Precies, worden. Precies, dan komen we dat vertellen. Leuk. jolande, okay. bedankt. Oké, okay, dankjewel. De microfoons zijn alweer open, zegt Thomas. Ja. Uh, onze jongste medewerker Thomas de Jong, die staat er weer de regie te voeren en met een <laughs> headsets op. Allemaal geweldig. En het gaat allemaal helemaal goed. Uh, wij kunnen niet meeluisteren omdat we nog steeds die drie seconden vertraging hebben. Dat scheelt ook wel weer. Uh, maar inmiddels is zonder vertraging aangeschoven Nel Kerkman. Ja, goedemorgen. Uh, welkom. Goedemorgen. Uh, wij gaan het hebben over de Open Monumentendag. Ja. Een jaarlijks terugkerend uh, iets. Op welke datum is dat? Dit is nu uh, 14 en 15 september. 14 en 15, dus, ja. dus aankomend, ah, aankomend weekend. weekend? ja. weekend, ja. ja. Um, uh, Gerrie vroeg al, uh, hoe gaat ja. het nou om in zijn ja. werk, uh, in, in de pauze eventjes. Wie bepaalt het thema? Het landelijke organisatie uh, bepaalt het uh, thema. En uh, ja, dan moet jij maar denken van, uh, wat gaan we ermee doen? En dit thema is natuurlijk voor ons heel moeilijk, want wij macht en pracht. pracht we hebben wel ja. de macht, nog ergens. Maar ja. de pracht, pracht is, is weg. Hè. weg hè? Ja. Ja. Dus wij kunnen, wij kunnen geen echt prachtige gebouwen laten zien waar vroeger de macht in heeft gezeten. De, de, de, de combinatie, Die zijn de macht en pracht is, ja. is dus eigenlijk al verloren gegaan. Ja. Maar als je het uit elkaar trekt. Dat hebben we de gedaan, macht. de macht. We, hebben, we zijn, wij gaan terug naar de leenmannen van 1300, dacht ik, ja. Dat zijn de grondbezitters ja, eigenlijk, ja, dat ja, waren ja. eerst de leenmannen, toen de heer van ja. Zandvoort. en Later kwamen pas de eigenaar die dus Zandvoort kochten het land, zoals uh, Barnaar en later Quarles van Oeufort. Mm -hmm. Die hebben wij dus centraal staan met een uh, hele schema hoe dat in elkaar zat. Toen dachten wij, nou ja, de burgers, uh, burgemeesters hadden natuurlijk ook macht. Vroeger. Mm -hmm. ja. Nu misschien ook nog wel. En. Uh, maar zit ik even. De zijspoor. Ja. <laughs> daar gaan we niet op door. Nee, daar gaan we niet op door. Maar we hebben dus alle schouten, het waren de eerste schouten. Ja. Hè? Ja. En die, uh, later werd het dan uh, de burgemeesters, die hebben dus allemaal met een fotootje, nou nog niet allemaal, kunnen ze niet allemaal placeren, uh, nee. oh. wel de namen maar niet de foto's, oh. niet oh. van de schouten, sowieso niet. Ja, nou, de, schouten, de schouten gaan natuurlijk al, al uh, heel erg ver ja. terug en dan ja. ga je meer over portrettekeningen en ja. schilderijen ja, van die ja, statige schilderijen waar de heer op stond. Ja. Ja. Nou, dan de burgemeesters gaan wij naar uh, de wurf. Die dus uh, de rijke re redersvrouwen mm -hmm. uh, hun pracht laat zien. Hè, en ook de macht oh, ja. natuurlijk ja. van de reders. Ja. Mm -hmm. En de arme vissersvrouwen die dus alleen maar een, kapje, een werkkapje op hun hoofd hadden. En een mantel op een rug. En, en geen, ja, uh, geen, ge geen goud. goud ja. nee, nee, dus nee, nee. Nee. nee, nee. Want bij de re redersvrouwen was het altijd hoe meer goud... Hoe, ja. hoe machtiger je was. Hoe, hoe je was. meer aanzien. Ja, ja, ja, ja, ze zeiden ja. altijd, uh, je, kon, oh, je kop is uh, meer waard dan je kont. Ja. Want uh, je had het allemaal op je hoofd, je op je hoofd uh, zitten. Ja. Ja. Maar goed, dat is een beetje de, de, de rij uh, of de hiërarchie van, uh, van de macht, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Hoe ga je dat laten zien? We gaan het uh, op een kleine tentoonstelling met foamborden uh, hebben we dus... Uh, we zijn druk mee bezig. We hebben gisteravond weer met z'n allen. Uh, we hebben een groep van, uh, van Stichting Bouwd. Uh, Natuurlijk. Zandvoort Cultureel Erfgoed. Zandvoort Cultureel erf Erfgoed. Erfgoed. Dat is een hele mondvol, BZCE. En uh, dat is een groep ja, die is heel enthousiast. En die doet van alles en nog wat. En waar gaat die tentoonstelling uh, plaatsvinden? Die gaat, uh, ja, dat was ook nog eens een keer moeilijk. Want ja, waar heb je een locatie tegenwoordig? We hadden de eerste kroch, van die was al uh, direct vol. En we zijn naar de blauwe trim gegaan. Dat was ook geen reacties. Toen zijn we naar de jeugdhuis gegaan. En die konden we huren. In, in welke jeugd? Honk achter de jeugdhuis de, van de protestantse kerk. Dus achter de kerk? Oh, ja. ja. Okay. Want de kerk is ook open, de protestantse ja, kerk. Ja, dat natuurlijk Dat is ook een ja. nationaal monument. Is, uh, ja, dat ja. Ja. is ook. En dat is een leuke combinatie ook. Hij heeft de kerk iets met, uh, ja, wel met pracht te maken. Ja, macht ja, natuurlijk mag ook. ook, hè? Ja. Ja. ja. Want wij laten dus niet alleen de burgemeester zien. We hebben ook dus een gedeelte pastoors. Met, uh, met de foto's erbij van de Katholieke Kerk. En de mensen die uh, meer willen weten, die gaan de Protestantse Kerk in. En daar staan ja, de, kerk, de, de dominees. De kerk had natuurlijk ook ja. macht. Ja. Wat de ja. dominees zei was waar. Eigenlijk. Ja, klopt. Ja, ja. Um, nou ben ik, een, ik, misschien dat jij dat nog wel weet, een aantal jaren geleden op een tentoonstelling geweest, volgens mij bij Christi Gansen thuis. Waar al die kappen en, en, ja, en gouden was, sieraden ja, waren. klopt. Dat is van Bob Gansen. Is dat van Bob Gansen? Ja. Daar kon je ook mooi de pracht zien, hè? Ja, die krijgen wij namelijk. Nou die krijgen jullie ook? ook. Ja, nou, die Mieke uh, uh, Hollander, die gaat als een rijke redersvrouw verkleed. Okay. Staat ze daar. Oh, en we laten ook zien, de, de, de, ze hadden hele lange kappen en die moeten dus speciaal geplooid worden. En die laten we dan ook zien hoe ze geplooid Eigenlijk worden met stokjes, die lange kappen. En dat is natuurlijk uh, ook. Maar Bob uh, heeft dus zijn uh, medewerker vleed, en die heeft, van hem hebben wij dus de uh, kledij. Nou, en, de, en de sieraden en de... En is dat in kap. het, het Zandvoortsmuseum? Dat, nee, dat, dat is wordt het ook jeugdhuis. alles in het jeugdhuis. In het jeugdhuis. Oh, okay. ja. Dan hebben we nog... Um, ja, we zijn nog lang niet klaar. Nee. <laughs> we hebben om half elf en om half drie... hebben we een lezing van de Jong. Ik wil even terug. Ja? Jij praat nu over tijden, half elf. Hoe laat uh, uh, gaat het jeugdhonk open? Ja, uh, van elf uur okay. tot vier uur. Maar als er meer belangstelling is... dan blijven we gewoon langer open. Dat maakt niet uit. En uh, Leender die uh, ja, van, uh, van de genologie. Ja, dat is ook zo ja, die, is, uh, die heeft een lezing met uh, beelden, met de, met de beamer. En die vertelt dus de rampjaar 1849, waar heel veel mensen aan de cholera overleden. En dat heeft dus ook heeft te maken met de macht mm -hmm. van de mensen, ja. de bovenhand. Ja. ja. Die dus eigenlijk, maar die, dat kan hij heel goed vertellen. Dus ik laat hem, niet, je ja. moet gewoon komen, om te, het is een kleine lezing. Ja, ja. Je bent, je bent de, hele dag, de hele dag ben je bezig ja. bij toch Ja, toch heel anders ja. weer, hè, dan ja. andere jaren weer. Ja, ja. ja. Maar, ja je moet toch uh, iets bedenken om toch aan het thema te voldoen. Dat ja. is best moeilijk. Ja. Heb je? Als je dit nou krijgt, he, macht en ja. pracht, en je ziet, van je schrikt al, want hoe moet ik daar nou mee en, ja. en moeilijk. Ik kan me voorstellen dat uh, uh, dorpen met prachtige gebouwen zeggen van, nou ja, kom erop. Ja, ja. Landgoed, Zou je, je ja goed, landgoederen. Ja, landgoederen, ja. dan hoef je niet eens verder te gaan, dan heb je nee. al, al pracht genoeg. Ja. Kan je daar invloed op uitoefenen? Dan Kan je nou het landelijke uh, bureau's opbellen van, doe dit nou eens een keer? Nee, want, nee, nee. Want volgend jaar, dat weet ik thema oh, ook alweer. Oh, dat is vervoer. Dus ik hoop dus. Ja, dat hebben dus, we wel. Hebben oh, we wel. Ja. Dus ik hoop dat ik in. Uh, dan moet ik ff, ja. Ga mailen en weet ik veel wat. Of ik in het station kan. Want het station is oud. En die is zo mooi. Dus dat we daar dan een tentoonstelling in kunnen. En de blauwe tram, denk ik. De blauwe tram, maar ja, dan heb je het NZH uh, museum, ja. hè? Ja. Nou, het NZH museum is, is een prachtig museum. Ja. Ik ben er uh, vorig ja. jaar ja. geweest. Daar ja. staat echt ja. prachtig vervoer ja. Ja. van, ja. Ja. wat in Zandvoort ook gereden hebt. Ja. Ja. Alleen ja, dan moet je dus naar uh, Arnhem naar naar ja. Ja. Ja, Misschien kunnen we een combi maken, ik weet het niet. Ja. Misschien ja. nog iets van de tram. Uh, ja. Ja. Maar ja, uh, het station is natuurlijk een prachtige locatie. Ik ben daar kort geleden nog geweest. En er staat best nog wel één mooie voor trap rechts. Waar vroeger die kiosk zat ja. Daar is nog een mooie ruimte leeg ja, daar kunnen we mooi En de hal kan je gebruiken natuurlijk. Ja de hal, die is zo fantastisch. mooi Echt fantastisch nou, Maar het gebouw op zich is ook ja. uh, bijzonder en, en dat is de misschien de enige, de enige pracht die we nog hebben ja. Als gebouw. Ja. Het enige nog. Hè? Ja. Ja. Oudste, ik zit heel erg snel te denken. Maar ik ja. komt niet in mij op wat ik... Uh, ja. Ja, ja, het raadhuis zelf Houders, natuurlijk. Met, met hun Houders. mooie... Ja, die hebben we dus vorig jaar gedaan. Want het bestond ja. het 100 jaar. Ja. En toen ja. is een rondleiding. Jolande die heeft toen uh, een, een rondleiding ja. gedaan. Ik wil even nog zeggen. Ja. Zondag. Zondag. Gaan we... Nu zondag? Uh, nee, dus de 15e. Dan is het landgoed uh, Groot Bentveld uh, open, Ach. gedeeltelijk, twee kamers waar je dan in kan. En uh, ja, vind ik toch heel verrassend dat uh, Jack Bakker dus dat uh, zij openstelt. Voor degenen die het niet weten, hoe kom ik bij Groot Bentveld? Ja, de, via een, de, de Bentveld en daar ga je, moet ik even denken. Ja, het is denken. een soort sluiproute geworden. Het is een sluiproute, want je kan niet tussen <laughs> de, de ingang, hè, de, waar dus vroeger de, de oprit, laat we zeggen. En Moet ik even kijken, want ik heb het ergens opgeschreven... Dit is ja, Teunusbloem nummer 24. De ingang aan de Teunusbloemlaan tegenover nummer 24. In Bentveld. Nou, het blijft een puzzelrit, maar als ja, je het nou, even uitzoekt. Moet even, ja. wij, wij, <laughs> er hangt een vlag van Open Monumentendag als herkenning. Als herkenningspunt. Dus dat uh, komt er dus aan het hek te hangen. Of hoe hij dat doet, weet ik niet. Wij brengen, brengen de vlag. Wat. En we <laughs> ja. hopen dus dat hij hem... Uh, of dat wij hem persoonlijk aan het hek hangen. Geen idee. Maar van nou, laat tot laat mag ik. Dat uh, is uh, naar van 12 tot 5 uur. Van 12 tot 5, tot op zondag de 15. Ja. De, uh, landhuis, Gerood Bentveld. Ja, want is. En dat is uit de 19e eeuw, hè? De eetkamer. Ja, in wat je, school, je ziet, hè? Maar de, de, het, het gebouw op zich, uh, het hele geheel is heel oud. Ja. Ja? Ja. De, Floris de Vijfde zat daar al. Zo. Er waren vroege moerassen en, kon je dus, en er was alleen maar water. Ik heb een heel verhaal. Gelezen en hmm. dacht ik, ja, jeet, is toch niet te geloven ja. dat je van Bent Velt van Haarlem naar Zandvoort op de schaats kon? Ja. Dat ze ijs was. Ja. Ja. Nou, toch is dat, uh, is die ja. hele natuur daar is ook veranderd ja. door, ja. allerlei, door allerlei ingrepen, ja. maar ook door ja. zichzelf. Ja. Ja. Want er waren ja. inderdaad plassen en moerassen. Ja. Ja. Ja. En daar vind je eigenlijk niks meer van Nee, dat is allemaal weg, hè? en er is natuurlijk er is een anjerkwekerij geweest. Van heel veel eigenaars hmm? die daar toch veel mee gedaan hebben met het uh, landgoed. Bijzonder. Ja, het is een Bijzonder. hele rijke historieland, uh, landhuis Bentveld. Ja. En eigenlijk ja. zag je nou ja, als je de historie bekijkt, zie je het steeds kleiner worden. Ja, het wordt steeds kleiner. En uiteindelijk blijft, kleiner. blijft het gebouw over. De hoofdsteden, ja. noemen ze dat. Ja, ja. die blijft over. Dat Ik zie nog een heleboel op jouw papier staan. Nee, nee hoor, denk 2012. Nou ja, we hebben ook nog uh, de Koninklijk Bezoek, hebben we dus, uh, die hier in Zandvoort is geweest. Welke, we welke we zijn dat allemaal geweest? Nou ja, uiteraard Cici, hè? Ja. En dan krijg je keizer, ex-keizer Willem. Ja, ja, ja. Dan hebben we koningin, moeder Emma, die is hier geweest ook. Mm -hmm. ja. En nou ja, dan krijgen we natuurlijk Bernard. die dus altijd het circuit is. Die, uh, die, die was hier heel veel. Met Bettig en iedereen. En, en, en, ja, ja. Ja. en die heeft toen. Uh, Bouwers was afgebrand. Ja. heeft hij het weer heropend. Ja. Dus ja, die foto's hebben we ook, dus die hangen er allemaal. Ja. Het ja. wordt dus een, een, een, een ja. rijke tentoonstelling ja. met, uh, met bezoeken, ja. maar ook met, met pracht. Pracht ja. en, en, en, ja. macht. en macht. Ja. Het, zijn aardig, het zijn eigenlijk een aantal stromingen in macht die je ziet. Hè. Je ja. ziet er dus de, de, de, de, de macht in het geld, ja. de macht in het woord ja. en de macht in het bestuur. Ja. Waren die stromen uh, uh, in elkaar vermengd, kon de dominee tegen de rederij zeggen van luister vriend je moet het zo gaan doen? Nou ik denk wel dat het toch dat was een wel invloed was, uh, ja. Ja, want je had natuurlijk de notabelen, Dit was de artsen, ja. He, de kerk, de, de, de, de genees, ja. dat, waren, ja, dat waren dus de, de machtigste vroeger in, in het dorp. De Notabele Club. Ja, ja nou, dus zo zie ik het ook wel voor me ja. En Zeker als je die, die statige schilderijen ziet met die ja. met snorren en zo. Ja. Dus we zijn zeer benieuwd naar uh, hoe dat er allemaal ja, uit gaat nou, zien. Wij zijn aanwezig om uh, ja. dingen uit te leggen. Als mensen vragen hebben, kunnen ze. Ja, de wurf is aanwezig. Ja, het is gewoon heel gezellig. Ja, heel leuk. Ja. Open Monumentendag volgende week, 14 en 15 september. Klopt. Uh, twee dagen in het jeugdhonk achter de... Eén dag. Eén dag in de uh, yeah. jeugdhonk achter de... Omdat de zondag is uh, Concert. Ja. dus dan kunnen oh, ja. wij niet zondag... Erin. Dat is ook prachtig. Ja, dat is ook prachtig. <laughs> dus, zijn dat dus niet de laureaten zandag. al dan? Of is dat nog ja, dat niet is de Christine. Ja, ja dat zijn de laureaten ja, al. Ja. Ja. Ja. Dat ja, gaat ook zijn snel. Nu al. Ja. Ja. En september natuurlijk. Hè. Ja. Goed, de 14e. In het jeugdhonk achter de protestantse kerk en de protestantse Jeugdhuis, kerk. Jeugdhuis, hè? Ja, jeugdhonk. Nee, het is geen honk. Nee, maar dat mag... was vroeger. Nee, nee, nee, nee. Hoe heette dat ook alweer vroeger? Vroeger was vliegende schotel. Was en nog één, ons... er waren twee. Dat uh, is de helptaal. Er waren twee sociëteiten. Ja, de, en de sneeuwbal en de. De ja, Kijk, er komen al wat namen los over vroeger. Maar ik ben die twee sociëteitnamen vroeger. Nee, maar je had, vroeger had je dus vliegende schotel. Dat ja. was dus de, de, de, de hervormde gedeelte. En de katholieke gedeelte had de sneeuwbal. Nee, nee, heemsteden. Heemsteden was, ja, maar ja, dat was dan toch. Misschien komen er omdat Er zit maar namelijk een, ander, een ander, uh, andere naam in mijn hoofd, okay. maar ik, ik kom er even niet er op. Er Goed, in dat jeugdhuis. Juist. Op de 14e ja. van 11 tot 4 ja. zijn jullie aanwezig met uh, de tentoonstelling Pracht en Macht. De ja. kerk is ook open als men nog door dus wil lopen voor een aantal vragen. Dezelfde tijd open van 11 tot uh, 4. Ja. Er zijn rondtijdingen en ik hoorde dus ook dat af en toe het orgel wordt bespeeld. Dus dat is ook heel mooi. Dus ja. En de 15e. Kan men een bezoek brengen in Bentveld bij Landhuis Groot Bentveld? La, Hofsteden Groot, Hofstede, Groot, ben, Groot Bentveld. En men ja. is daar welkom van 12, 12 tot, tot 5. 5. uur, ja. Bijzonderheden staan in de Zandse krant met adres. En op uh, Facebook. Facebook Nationale uh, Monumentendag? Nee, <laughs> uh, behoudt behoud zandvoort cultureel erg goed. Ja. Nou. wel nou, bedankt. Ja, graag gedaan. En uh, we zien het volgende week. Ja. Dankjewel. Prachtig. Mm. Ik zal je iets vertellen voor ik slapen gaan. Ik was vandaag de hele dag aan het werk. Ik had vandaag geen tijd voor jou. Ik ben kort af geweest. Maar in zoveel vragen en zoekend naar een antwoord, schiep ik.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 Ik zal je iets vertellen voor we slapen gaan. Ik kwam vandaag tot niets, ik heb niets gedaan. Ik ben zoveel van. Maar ik zou iets vertellen. Voor we slapen gaan. Ik zou iets vertellen. Voor we slapen gaan. Ik weet, ik heb me veel te druk. van uh, Baudewijn de Groot. Ik zal je iets vertellen heette dit. En uh, tegenover mij zit ook ok Overbeek. Welkom. Ja. En die ja. gaat ons ook iets vertellen. We hebben het al een klein beetje over uh, IVN uh, het Instituut ja. voor Natuureducatie. Educatie uh -huh. uh, Zoals u al uh, prachtig zei, wij zijn een groepje vrijwilligers en wij proberen de medemensen te interesseren in, uh, in de natuur Prachtig verteld ja, ja. Ja. Ja. Ja. Prachtig verteld. Hoe doe je dat? Mensen interesseren voor uh, de uh, natuur? Door activiteiten te ontplooien En uh, ja, u zegt al vrij. De die hebben altijd wel tijd. En zoals je ziet, ik heb een folder meegenomen. Dat is voor luisteraars natuurlijk wat onhandig. Nou, we gaan straks even over de inhoud maar, van de folder hebben. <laughs> we hebben zowat elke week wel twee, is drie ja, excursies, activiteiten. Meestal is het iets, nou noem maar wat, ja. naar bomen kijken of uh, hagediezen zoeken. Of, uh, en is het in welke omgeving? Is het hier? Is het is allemaal in Zuid-Kennemerland. Zouder... Zou... En die grens is niet helemaal scherp. Dat is een beetje vanaf Vels in het noorden uh, tot aan uh, ja. iets harder. Ja. Oh. ja, ja, ja. Vels in het noorden tot uh, Langevelderslag, zowat en dan nog een stuk het land in, Hoofddorp. Een ruim gebied, best ja, een ruim, ja, ruim gebied. Waar de meeste activiteiten worden ontplooit in uh, de duinen natuurlijk. Ja. En, okay. uh, Als ik het goed begrepen heb, hè? Ja. Uh, mensen, de vrijwilligers, daar staat mijn streep onder. Ja. Um, die zijn ook wel zo vervelend dat ze zich laten opleiden tot een aantal uh, uh, gidsdingen. Uh, en dat zijn ja. geen mis te verstaan uh, nee, dat opleidingen. Nee, dat is een cursus van uh, ja. twee, twee jaar zo'n beetje. Ja. Met, uh... Ja het is niet echt, we gaan niet in de echte details in, maar je moet van alles weten natuurlijk. Ja. Ja. Nou het is niet iets dat je zegt van nou ik ben vrijwilliger, hier ben ik en ik ga lopen. Nee, nee, nee, nee, nee je krijgt een opleiding. Ja, ja. Oh. Anders mag je, ja je zou het wel kunnen gaan doen natuurlijk. Als je iets leuks weet. Maar, maar ja, het is, het is dat kan het dan niet nog, in het kader van de IVN. Nee, nee, Het is dus, okay. dus echt educatie. Ja. Um, we hebben de folder, we gaan daar straks over praten. Maar volgende week is er een, uh, een roofvogel excursie. Nee, die is al morgen. Oh, dat is al morgen. Nou, dat yeah. is snel snelwezen. Wow. Kijk even wow. naar nou, buiten. het kan makkelijk. Ja. Morgen is er een roofvogel excursie in ja. Spaanwouden. Spaanwouden is natuurlijk een heel groot uh, natuurgebied. Ja. Hè? Het strekt zich uit van Velsen tot uh, ongeveer bijna uh, halfweg. Ja. Nou, dat is het eigenlijk wel. En dan uh, naar, uh, ja, halfweg. Ja, het vervelende is er dat morgen slecht weer wordt. Of tenminste oh. regenachtig. Maar het wordt morgen dat niet is weer. jammer. Uh, dat zijn de voorspellingen. Regenachtig. En dat betekent, kijk, vogels zijn net mensen. Die blijven dan ook thuis. Die komen niet. Die gaan niet vliegen. Nee. Want ja, dan word je nat. En, uh, ja, dat wil je als vogel <laughs> niet. En uh, roofvogels willen eten hebben. Dat eten zit ook... Het uh, eten zit op de grond. Ja, en dat ja. is ja. ook nou, de onder de, de grond. gaat verstoppen. Dus wij hopen op een beetje zon. Een beetje ja. droog, een beetje zon. Ja, maar onze excursies gaan altijd door. Dus ja. er is wel altijd iemand. Dus, dus uh, uh, eerst al het vertrek. Waar is het vertrek? Dat is bij het uh, boerderij Zorgvrij. Als je dat wat zegt. Dat is een dat beetje het... ten noorden van Spaandam. Mm -hmm. Op de Genieweg. Ja, je moet echt de weg weten. Dat is, uh... Nou, mensen die uh, een beetje interesse hebben in, in het schap Spaanwouden weten ja. dat wel te vinden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Website, uh, op onze website ook, we hebben ook een website, ja. hè? dat is ivn.nl-Zuid-Kennemerland. Ja, uh, Daar, Daar staat ook een kaartje, ook? de Google Maps staat erop. Dus dan Hoe laat gaat u vertrekken? Om 11 uur. Om 11 uur? Ja. Um, hoeveel mensen mogen er meelopen? Nou, het is niet lopen het is fietsen. Het is fietsen. Ja, we maken een rondje van een kilometer of 10, 15. Zo. Ik weet niet, uh, ken je die polder zo'n beetje ja, ja, daar? Ja, ja. De inlaagpolder. Bijvoorbeeld, daar gaan we zo mee omheen. En daar is meestal wel wat te zien. Ja, ik... en uh, ja, dat fietsen dat is, uh, is natuurlijk gevaarlijk als dat met 100 man gaat. Maar meestal zijn er zo. 30, 40 man. Is mooi ja. weer. Dus. Oh, is Als men een beetje ja. gedisciplineerd gaat fietsen, dan komt dat allemaal wel goed. Nou, wij doen dat met één man voor en ja. één, nou, één achter. En een, ja, een beetje een af en toe gaaf. oppassen met auto's. In ja. De, ja, is, er zitten af en toe linker stukjes in. Ja. Dus, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het is natuurlijk openbaar uh, ja. terrein. Ja. En de fietspaden die gaan ook nog wel eens over de openbare weg heen. Ja. Uh, ja. Dus het, het kan, maar wees voorzichtig. Ja. Um, wil je de vogels zien, kom dan zeker. We gaan het even over de vogels hebben. Ja. Uh, Spanwoud is ja. natuurlijk een heel groot gebied. Ja. Uh, er zitten ongetwijfeld heel veel roofvogels. Zit er zitten veel verschillende roofvogels. Hoeveel ongeveer? Nou, de meest bekende is natuurlijk een buizer. Ja. Die zal iedereen wel die eens een keer, een keer gezien hebben. hebben. Ja. En dat zijn die, die luie vliegers. Ja. Die, maar die willen dus ook die thermiek hebben. Die, die warme lucht die ja. opstijgt. Ja. Want ja, dus geen slag te veel liever. Nee. Nee. Nee. Uh, nee. Liever lui dan moe. Juist. <laughs> ja. uh, torenvalken. Uh, Slechtvalk zitten eens. Uh, Spermers? Spermers Sperver komt ook... Van, ja, die houdt meer van bos. Hè. Dus dan, uh, in dat gebied. Uh, uh, ja, we komen ook langs een bosrandje. Daar. Ja, we zien er wel eens één. Een. Maar ja, je moet het een beetje geluk hebben. Je kan ze niet... Uh, je kan ze niet, bedienen, kan van, ze niet bestellen. Nee. Nee, hier zijn we ook onderbuiten. Ja, je hebt, je hebt uh, mensen die zich met planten bezighouden. Die, uh, die kan je herkennen aan hun taalgebruik. Vergeleken met mensen die met vogels bezig zijn. Mensen met vogels praten altijd in de verleden tijd. Die zeggen, dat was een nachtegaal. Ja. En mensen met planten kijken die zeggen: Dit, dit is, is, ja. is een brandnetel. Ja. En dat hij natuurlijk net wegvloog. Dus. Ja, ja, maar dat, dat, uh, je kan natuurlijk in de toekomst praten als je hem ziet met zo'n excursie. Van kijk, daar op die lantaarn pas zit een zit. Ja, als hij er zit, dan kan als je het is, je, is. Ja, dan. Ja, Oké. Okay. Ja. Het is natuurlijk heel lullig om uh, ja. um, uh, steeds maar tegen een fietsende meel te zeggen: van Hier zat er een. Ja, maar roofvogels gaan niet vlakbij je zitten. Dus nee. uh, meestal. We hebben wel eens gelukt dat we zo op een, op een paaltje zien we een torenvalk een muis opeten. Terwijl we dus met een groep staan. En hij laat zich niet verstoren. Dat is een nee, gelukje. Ik heb ook wel een beetje de indruk dat ze, uh, dat ze, nou ik wil niet zeggen, een soort van makkelijker worden, maar zich een beetje gewennen aan. Uh... Aan ja. Blijven wilde beesten. Het he? Blijven wilde beesten, maar uh, als je. Ze zitten ook niet zoals spreken met honderden bij elkaar. Nee. Want juist ja, dat he? kan ja, niet zo. Dan is, er, dan is er geen eten meer. Nee. Ja, spreken kunnen en... makkelijk eten vinden tussen graan of zo. Dat gaat met de ja. wel niet. En wordt, nee. wordt er een stand bijgehouden? Eigenlijk hoeveel, hoeveel? Ze worden wel geteld, over, ja, geteld? maar ja. Ja, daar heb ik geen overzicht van. Nee? Dus ik weet niet. Uh, het zal wel ergens staan. Ja, het is een vereniging ZOV die doet er dat. Vaak meer roofvogels, zeg maar in Nederland ook uh, algemeen. Ja, we komen. zijn in ieder geval af van de jaren 50, 60, dat roofvogels uh, vergiftigd werden, ja. nesten kapot geschoten. Ja, ja, ja. Het gebeurt nog wel, begrijp ik, mm -hmm. in Friesland geloof ik. Af mm -hmm. en toe weer eens. Ja, waarom? Ze ja, doen dat doet dus niemand in. Waarom zou je ja. dat doen? Ja, ja. Uh, dan dus zijn ze bang dat ze een kip gestolen worden ja, ja, of zo. Ja, ja, ja. Ja, uh... Schattenkip. Ja, het lijkt me erger als je een vos in je ren hebt dan een roofvogel die een ja. kuikentje meeneemt. Nou, dat is. Ja, uh, ja. Ik denk dat je de de het mensen, Ja, ja. ja. ja nou, maar vroeger was dat heel normaal. Een roofvogelpang. Ja. Dus, uh, huh. Of gif. Ja. Nou, ja. ja. ja. ja. uh, DDT hebben ze veel last van gehad. Hè. Ja. Dat gaat ja. in de muizen zitten. Oh. Ja, dat concentreert zich. In Zij ja. De ja. zijn ja. de, ja. de toppredator. Uh, dus ja, uit dat dal ja. zijn we weg. Jullie zien, we zien ook als, als, als, als vogeltellers een toename van, van allerlei vogels, ook roofvogels. Ja. Ja. Uh, ik weet dat er uh, jaarlijks geteld wordt op uh, alle golfbanen in Nederland en die stijging uh, die is er. Hier, op, hier ook op de Kennemer Golf Country Club? Op, wie, uh, wie doet dat dan? Ik, uh, uh, een aantal leden, die gaat dan op, oh. die, op de Vogelteldag gaat men naar buiten en uh. dan uh, hebben we een lijstje mee. Er uh, zijn ook al vogelaars bij en die helpen dat en dat gebeurt landelijk. Grappig. Dus Speciaal je... op golfterreinen. Ja. Ja. Hm. ja, misschien is het aardig om, uh, om te informeren Nou, in... nee. Ik, ik, daar, ik, daar komen dus ook... Uh, ik ben zelf niet echt een vogelaar. Ik uh, vind roofvogels interessant, maar ik vind eigenlijk alles interessant. Ja. Maar eigenlijk tel ik uh, libellen, vlinders en hagedissen. Dat is natuurlijk een heel ander genre. Maar ik fiets gezellig mee. Ik weet de bekende roofvogels wel te ontdekken en uh, ja, ja. te ja. bepalen wat het is. Dus, Zoveel soorten zijn er ook weer niet. dat <laughs> nee, is meer van het lage, het lage soort. Maar neemt u Hoewel wel. Hoewel, libelles, libelles ja. kunnen ook redelijk vliegen, natuurlijk. Ja, die kunnen heel goed vliegen. Vooruit, achteruit, naar boven en naar beneden. Hebben we daar uh, uh, een toename in, in libelles? Dit jaar is niet. Uh, het is uh, niet Ik bijzonder. Heb er al ja, er zijn er wel ja. veel. En wel heel veel vlinders, hè? Ja, heel veel vlinders. het was wel een mooi vlinder, ja. Ja. ja. Maar als je dat vergelijkt met tien jaar geleden, is het weer, was het, tof het was weer matig. Vinder, hè? Ja. Ja. ja. Ik vond dat van die vlinders wel heel grappig, want ik las een, een bericht in, in de krant. Dat, en er was nog een dubbele pagina, ook in het Haalens Dagblad. Dat er te weinig vlinders waren. En vervolgens hoor ik uh, twee weken later ja, op de radio weer. dat 40% vlindertoname is. Ja. Dus. Nou, dat was echt een, een ontzettende jaar, uitbraak. He? Uitbraak ja. van vlinders was ja, ja, echt. Ja. Voor het prachtige weer. Het mooie weer, hè? Ja. Vorig jaar hebben we zo'n rare zomer gehad. Eerst warm en dan weer was het weer koud ja, ja. en nat en warm en koud en nat. Nu en nu was, warm, was het continu warm. Ja, dan heb je beestjes man. Komt dan de vlinderhoze uh, los? Ja, we hebben hier in de Beduinen trouwens last van de herten. Jullie zijn Zandvoort, heeft ook last van de damherten. Maar de vlindertellers hebben daar ook last van. Die ja. beesten die vreten alles op. Dus oh. wat er maar bloeit, ja, alle bloemetjes en. Uh... Oh. Ja, dus dat natuurlijk de. De locaties voor vlinders is op, ja. wordt opgegeten. Ja. Als je in de, in de waterleidingduinen kijkt, daar zitten er zo vijfduizend van die herten, misschien al meer. Een grof vertelling. Die vreten alles op. En de koninginnenkruid, dat ken je waarschijnlijk wel, die roze ja. pluimen. Weg. Ja. Nou, ja, die eten ze tot oh. op de bodem af. En, wat en daar zitten het ook vlinders op? Daar zit, maar wel, ja, daar uh, eten uh, de vlinders van. Ja, ja, die zijn er dus niet. Nee. Dus die vlinders moeten dan genoegen nemen met, uh, met munt, die paarse bloemetjes ja. En met ja. Jacobs kruiskruid, want dat ja. lusten ze niet. Ja. Ja, dat is wel dat, een, uh, oh. Daar zou je dus een daling van het flinter aan kunnen doen. nou vlachten. er zitten dus heel wat minder op bepaalde plekken dan er vroeger zaten. Vroeger, ja. Dus die herten moeten maar weg. <lacht> <Ja>. <lacht> nou, ja. Nou, ja. Het We wordt, zo, het wordt toch kerst. Ik hoor die al heel ander geluid. Dankjewel. <lacht> um, nou, over die herten, daar is uh, al jaren over gestemd. <lacht> ja. En nu eindelijk is er een brug. <lacht> ja. En dan komt een beetje schrikkeldraad op en dat is alleen ja. maar in het begin, want later gaat het schrikkeldraad weg en dan kunnen de hertjes alle kanten op en, alle kant en dan hopen op. wij dat de, uh, de hertenstand op een normaal niveau nou, komt. Nou dan wordt nee. het hier heel vol met herten, dan komen ze allemaal hierheen. Die gaan al jou, in jouw voortuin eten. Ik zal je vertellen, ik woon midden in het dorp en uh, ik heb zelfs bij mij ja. op straat al eens de, uh, hertencoaches gevonden en ik woon ja. hier in. Maar goed, dat ja, probleem gaat zich... Ze dat, dat gaat, ja, ja, ja, wij kunnen ah, daar ja. geen oplossing voor aandragen, maar ik zou zeggen haal ze heel zachtjes weg. Nou ja, de oplossing uh, uh, laten we niet te diep in het hertenprobleem nee. gaan zitten. Uh, eindelijk is Amsterdam overstag. Ja. En er uh, is nog één optie dat ze weggevoerd worden naar Oost-Europa. Maar dat kost zoveel geld dat de afschot toch... Nee, ik zeg uh, toch, het wordt kerst. En, uh, ja, ik, ja, ja. ik ben wel uh, 80% vegetaar. Maar, een, een maar die 20% niet. hertenbouw die gaat er nog wel in. Nou, waarom ja, waarom niet? Nou ja, waarom niet? Nou ook, de herten laten we even voor de herten. Ja, precies. Ja, um, precies. In die folder staan nog meer uh, ja. excuses. Ja, kan je zijn... voor ons een, een, een paar highlights eruit halen uh, in de komende maand en de volgende ah. maand? Oei, dat is natuurlijk moeilijk. Wij doen ook activiteiten hier vlakbij. Hè. Zoals uh, morgen ook, in de, morgen ook. In, de, in, de, in de middag, is er bij Parnassia um, <coughs> vissen, vissen met, vis, met zo'n kor, zo'n treknet. Oh. Dat is ook leuk, heel leuk ja. voor kinderen. Ja. En Panasia is meer nog meer om de hoek hier nu dus wel. Panasia een stukje ben, ja. uh, bloemen alleen fietsen. Ja, Dan je uh, ziet op hem strand. Je ziet hem hier staan. He? In het ja, je ziet vol dat je niet. Kijk. Ja, ik heb hier uh, even. En de dat de begint folder... geloof ik om 1 uur. Vissen met een kor. Ja. Van 1 tot 2 ja. uh, voor kinderen tussen de uh, 4 en de 10 jaar. Je gaat uh, naar Parassia toe. Je moet wel reserveren, dus bel even nou, op. Dat het, uh, is, ja, dat, wij hebben een, uh, een, een verbond gesloten met het Nationaal Park. Ja? En er zijn, het Nationaal Park is een beetje overkoepelend ja, ja. geheel. Van, er zit staatsbosbeheer onder PWN en die doen allemaal wat. En wij hmm. hebben ook daarmee een samenwerkingsverband. En dat, dat betekent komt... dat het Nationaal Park vraagt dan om inschrijvingen. Wij zijn dat zelf niet gewend van IVN, iedereen komt maar. Dus ja, soms het National park, dan... is, het National park is natuurlijk eigenlijk ja. een open gebied. Ja, maar zij willen dat graag. Nou oké. Okay. Dus, ja, nou de meeste mensen weinig? schrijven zich dan in. Als je dan toch even toch in wil e schrijven, in. kan je dat ja. bij de telefoon doen. 023-5411123. En dan kan je mee met uh, vissen met de koor bij uh, Pernassia. En volgende week is het open dag bij Fort Penningsfeer. Ja. Dat is minder, minder in de buurt natuurlijk. Nou, wel leuk om te zien. Ja. Waterbeestjes en natuurexcursie. Ja. Daar kan je ook heen. Trouwens, is al kinderen, deze... Ja, is voor uh, kinderen. Ja, is voor ja. kinderen. Al deze excursies die staan natuurlijk op jullie website. Maar even ja. kijken waar die ook in IVN.nl schuine streep mijn kennemerland IVN.nl schuine streep Zuid-Kennemerland. Zuid-Kennemerland. Al... Zuidken, ik zie er een heleboel, he. IVN Tessel, uh, Waterland, West-Friesland. Jullie ja, ja, zijn ja, er al uh, ja. vertegenwoordigd. Ja, over het hele land. Uh, ja. Wat is het? Een stuk of... Ik weet niet eens hoeveel afdelingen er zijn. Joh. 70, 80, zoiets. In ieder geval een, een club mensen die heel enthousiast is met, uh, met allerlei ja. uh, excursies op vele gebieden. Van, uh, ja. van laagkruipers tot hoogvliegers. Ja. En uh, in ieder geval nog even voor morgen. Boerderij zorgvrij. Fijn. Kan je naartoe. En dan uh, op de fiets, op de fiets. rond. Uh, Spaanwouden om te kijken. Ja, en er, ook en wel... en er of... wordt niet hard gereden. Nee. Dus, uh, ja, dat al... doen die andere mensen wel. <laughs> nee, we, we, staan, we staan natuurlijk af en toe stil. Ja, ja, ja. Maar ja, als het morgen echt regent, regenkleding mee. Hè. Is, ja. Uh, ja, de excursie ja, gaat was... altijd door. Dus wil je ja. komen, kom dan ook gewoon. Er staat altijd iemand om de excursie te begeleiden. Leuk. Nee. Dus, uh, ik ook. hoop dat er veel roofvogels te zien zijn. Ik hoop het ook, ja. Hartelijk dan dan, uh... dank voor uh, de, de ja, uitleg eigenlijk. over IVN, over de excursies. Ja. En het enthousiasme dat jullie uh, hebben voor de natuur en de natuureducatie. We zien je graag nog Dankjewel. een keer terug als er weer wat leuks gebeurt. Ik laat mijn volletje voor jullie liggen. Dank je wel. Dit was het uh, eerste uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. En we gaan in het tweede uur gaan kijken wat er allemaal uh, ja, te doen is. Ja, nou ja. ja, ja. We, we krijgen straks die uh, Scouting Buffalo's. Hè, komen om uh, tien over elf. Ja. ja, wat er om half twaalf komt is nog steeds een verrassing. Is een verrassing. Of, ja. En we sluiten af met uh, Jazz in de krocht voor het dertiende seizoen. Gaan ze weer beginnen. En dan komt Hans Rijmers over vertellen. Dan doen we nu een stuk muziek. En daarna zien we elkaar terug na het nieuws.